Ja, Tine Oldmans en uh, Laura de Ruik. Jullie staan hier in uh, Greece eigenlijk als opponenten in het begin. Maar jullie vinden elkaar op het einde, uh, jullie personages. Hoe was het om uh, aan deze productie te werken, Laura? Het was een fantastisch proces met een heel leuke bende mensen. Uh, we hebben echt ervan genoten en Tine is echt mijn vriendin geworden ook. Ja, dus, ja, dus uh, ik weet niet, vanaf de auditie eigenlijk waar we elkaar aan het praten. En we kwamen elkaar overal wel tegen. en We hebben natuurlijk het Studio 100 verleden. En we voelden gewoon, ja, wij moeten gewoon vrienden worden. En als we het dan alle twee waren, was ik ook heel blij dat ik met u mocht spelen. Ja. Wat mij opvalt, jullie zijn er een tijdje uit geweest op musical vlak. Uh, Lauwen heeft psychologie gaan studeren. Dat weten we sinds Sing Again. En bij Tine, ja, jij hebt een telenovelle natuurlijk ingeblikt. Hoe is dat nu om terug op een podium te staan en, en te zingen, te dansen, te acteren tegelijkertijd? Ik ben heel blij. Uh, ik had zo heel eventjes een moment dat ik dacht van... Ah oh ja, ik wil mij meer op fictie richten. En daardoor heb ik wat musicals uh, ja, niet gedaan, zou ik zo zeggen. Maar toen de auditie van Grease kwam en Thomas mij vroeg om te auditeren... begon het echt te kriebelen. En als ik iets zo fantastisch vind in musical, is een soort van energie... die wij van het podium naar de zaal sturen. En ik vind dat je dat alleen maar in musical vindt. Dus dat is waarom dat ik... Ja, ik heb gezegd tegen Grease, omdat dat heeft zoveel energie. En ik ben zo blij om terug te mogen dansen. Dat is lang geleden. Ja, Musical was my first love. En het blijft mijn eerste liefde. Dit is het aller, allerliefste wat ik doe. Na Sing Again is inderdaad een paar weken nadien... ...kwam een telefoontje om auditie te doen. En ik dacht, oké, okay, let's do this. Inderdaad, ook omdat het voor Grease is. Je komt niet vaak zo'n iconisch verhaal tegen... ...dat je mocht zou, allez, zou mogen kunnen spelen. Dus, ja. Wat mij heel uit opvalt bij jullie beiden. Jullie zijn ongelooflijk gegroeid op dat podium. Zowel qua zang, qua, qua dans, qua acteren. Terwijl jullie er allebei een tijd hebben uitgelegen. Hoe verklaren jullie dat? Is dat ouder worden? Is dat rijpen? Uh, ik denk dat ouder worden daar zeker wel een stuk mee te maken heeft. Dat je sterker in je eigen leven staat. Waardoor dat je ook sterker op het podium staat. Dat je je minder laat doen door de buitenwereld. En echt keuzes voor jezelf maakt. En ik heb bij Lisa gewoon waanzinnig veel gespeeld, waardoor ik mij sterk voel in mijn spel, waardoor ik mij ook kan focussen op andere dingen. Ja, mijn grootste saboteur denk ik was mijn innerlijke criticus ja. en die is inderdaad een beetje gaan liggen door even een stap achteruit te nemen en genieten van het leven. En dan, dan straalt je dat ook uit op een podium denk ik. En ik zeg het nogmaals, het hangt echt af van de mensen met wie je samenwerkt en dat heeft heel veel gedaan hier. Jullie hebben allebei, dat hebben jullie net gezegd, een Studio 100 verleden. Ik heb Elindo vorig weekend gesproken, een interview met hem gehad uh, bij Tarzan. Hij is hier niet aanwezig, hij komt op een ander moment, heeft hij gezegd, Tine. Wat hij ook gezegd heeft, van, jullie zijn jullie grootste supporters nog wel. Jullie zien elkaars producties, jullie steunen elkaar nog, er is nog contact. Er is blijkbaar iets ontstaan daar uh, en dat is onverwoestbaar. Ja, dat is dat was ook het eerste wat wij allemaal deden, dat professioneel was. En met vijf, we waren altijd samen op pad en we werden bijna meer een familie dan een vriendengroep. En ik weet niet wat dat is, maar elke keer als Elindo een productie doet, dan moet ik huilen. Ik ben zo belachelijk trots op hem en hij is zo waanzinnig goed. In Tarzan ook weer, en dan denk ik, hoe doet die man het? En dat is gewoon, ja, wij zijn elkaar supporters, enorm. Jullie hebben allemaal zijn kind al vastgehad, heeft hij gezegd, ook ah. tegen mij. Ja, ja, ja. En hij vind, het kind vindt me ook leuk, dus dat is ook fijn. Dat is altijd zo, oh, zou het mij leuk vinden of niet, maar uh, ja, dat, eigenlijk is dat een mini Lindo. Die is zo vrolijk, dat kind, dat is geniaal. Ja. En bij de Galaxy Parker, zo is het daar? Ook goed hoor, die komen ook uh, kijken. Ja, we hebben ook nog uh, heel goed contact. Dus, um, als je zoiets samen maakt, dat is onvergetelijk en dat is een band voor altijd, ja. Natuurlijk, bij de fans begint het stil aan te kriebelen. Zou er ooit een reunie kunnen komen? Elindo zei tegen mij, als het van ons afhangt, geen enkel probleem. Wij maken onze agenda's vrij. Het zal gewoon uh, Anja van Mensel zijn die de, de call zal moeten doen. En, en, en bij jou uh, vermoed ik dat hetzelfde is. Uh... Ja, dat was een heel leuke tijd. Dus uh, let's go. <laughs> en vorig jaar met de sing -along... Het was, iedereen nog mega mee. Hè, dus dat leeft nog altijd. Dus, Galaxiepark was voor Ghost Rockers. Dus die mensen zijn weer een tikkeltje ouder. Dus dat is nog meer het, het publiek van de, de sing-along. Dus het zit er misschien wel eens aan te komen. Reunies. Ik zou het leuk vinden. En ik, ik zou eigenlijk ook wel een crossover willen doen. Dat zou tof zijn. Maar aan de andere kant zijn we ook wel wat ouder geworden. Dus het hangt ervan af op welke manier. Ja. Hebben jullie nog dromen, dames? Want, allez. Wil je nu terug in de psychologie gaan? Wil je nu toch op reis gaan uh, met je vriend? Uh... Ik weet, het is misschien moeilijk te volgen. Maar um, ik, ik wil het inderdaad allemaal doen in het leven. En dat ben ik nu ook aan het doen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus als er leuke projecten komen, laat maar komen. <laughs> jij Tine? Ja, ik, ik, ik, ik kies ook. Dus ik ben het allemaal aan het doen. En dat is heel fijn. Ik wil nog steeds musicals waar ik zelf heel vrolijk van word, waar ik misschien ook wel meer in kan dansen. Ik hou van fictie, daar heb ik ook wel wat dromen in. En ik ben heel hard aan het werken aan mijn eigen muziek. Ja, vanaf het echt, echt af is, dat gaat de wereld in. Het is zo... Ik wil echt binnenkomen met een knal en niet zoiets half brengen. Ik volg zelfs Amerikaanse les om mijn Engels bij te schaven. Okay. Als ze iets doet, dan, dan doet ze het heel goed. En op dat vlak is er een gelijkenis met Lauren, hè, want die legt ook de lat hoog, hè. Ah, oh, ik ben daar allemaal veel kalmer in geworden eigenlijk. Ik denk dat de sleutel is dat je gewoon plezier moet hebben in wat je doet. En daar ben ik wel achtergekomen. Maar ja, dat we het alle twee goed willen doen, dat is zo. We hebben dat hier op drie weken neergezet. Wij hebben dag en nacht keihard gewerkt. Maar daar leven we voor, daar doen we het voor. Ja. Eigenlijk lijken we een beetje op elkaar. Dus heel handig dat we in dezelfde loge zitten. Dan... Um... Hoeven we niet zoveel op te ruimen. En op een bepaald moment waren wij. zei ik van. kom, we gaan die scène. spelen op een andere manier. Al Capoeira. of dinges. En dan hebben we Gaston en Leo gedaan. bij ons twee. met de scène van. de abortus scène, zal ik het zo zeggen. Dat was zo tof. Gezegd aan het spelen met elkaar. En ik, ik wist gewoon. dat is zo leuk met elkaar spelen. Wij, wij kunnen echt. We zien elkaar eigenlijk weinig in de show. Maar het is wel tof. Oké, okay, dankjewel dames. Veel plezier nog met Grease. en jullie toekomstige projecten. Merci. Dankjewel, het was heel aangenaam.